4 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft 3000 euro uitgeloofd... in de zaak van de mishandeling van de AFD-politicus Frank Magnits... Ook zijn er beelden vrijgegeven van bewakingscamera's. Daarop is te zien dat hij in een steeg wordt belaagd door twee mannen met capuchons. Een derde rent even later langs Magnits die roerloos op de grond ligt. Het gebeurde na de nieuwjaarsreceptie van de rechtspopulistische partij in Bremen. Magnits raakte zwaar gewond. Volgens de politie hadden de daders een politiek motief. Twee Amsterdammers van 18 zijn tot twee jaar cel veroordeeld voor het beschieten van een huis van de zogenoemde wonderbelegger Rob van den B. in Eindhoven. Ze vuurden met een machinegeweer in totaal 21 schoten af op het leegstaande huis. Van den B. is meerdere keren veroordeeld voor onder meer oplichting en witwassen. Hij kreeg miljoenen van beleggers die hij niet investeerde maar gebruikte voor zijn luxe levensstijl. Na de aanval vertelde hij aan de politie dat hij werd bedreigd. In Libanon zijn zo'n 150 vluchtelingenkampen overstroomd door zware regen en sneeuw. Volgens de VN zijn 11.000 Syrische vluchtelingen getroffen. In de kampen drijven tenten weg in het ijskoude water en veel meubels zijn kapot. Hulporganisaties delen kleding, matrassen en dekens uit. De komende dagen wordt nog meer slecht weer verwacht. In Libanon zitten meer dan 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen. De Spaanse politie heeft in Catalonië bij elkaar 2700 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om met vrachtwagens naar Nederland en Groot-Brittannië te worden vervoerd. De drugs hebben een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en zaten verstopt in onder meer bokzakken en bierfusten. Bij de actie zijn 25 mensen opgepakt, onder wie zeker één Nederlander. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. maar Een spatje regen blijft mogelijk. Minima van rond 6 graden. Morgen overdag bewolkt met later in de ochtend en smiddags regen. Middagtemperatuur rond 8 graden. Zondag bewolkt, regenachtig en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Sveen Een kwartier oponthoud door een ongeluk, één rijstrook is dicht. A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere-Buiten en Lelystad, vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, tussen Knoopert Amstel en Knoopert Lievenmeer, richting Den Haag, vijf minuten. En 247, Amsterdam richting Horen. Tussen de aansluiting met de ring en Broek in Waterland, acht minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's lecker zfmzandvoort.nl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 It could be a regular bell And I'd say dance for little Stephen and Joanna Around the back of my hotel Oh yeah I was gonna she was hot Stealing everything she got I was bold, she was over the worst of it Give me kill, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it Yeah, you